2 uur. Dit is Radio 1 met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Ja, zometeen de aftrap van Radio 1 Vandaag... met van alles wat ons het komende jaar te wachten staat. Met onder andere Gijs Rademaker van het 1Vandaag Opiniepanel. Nu eerst het NOS Journaal met Renate Evers.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 Alle jongeren die eerder deze week werden opgepakt in Veen... zitten nog vast, ze worden nog verhoord. De politie arresteerde maandagavond honderd jongeren... die zich tegen de politie hadden gekeerd bij een autobrand. Volgens de politie is het een enorme klus om ze allemaal te verhoren. Advocaat Erik Thomas, die veel van de jongeren bijstaat... verwacht dat de eerste jongeren, van wie blijkt dat ze niets hebben gedaan... vandaag vrijkomen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 In Nijmegen woedt een uitslaande brand in een oud-schoolgebouw... waar nu studentenwoningen in zijn gevestigd. De brandweer is met acht wagens en 40 man personeel ter plekke. De 35 bewoners van het pand, studenten en anti-kraakwachten... konden aanvankelijk terecht in een naburige gymzaal... maar ze worden inmiddels opgevangen in een wijkcentrum. Niemand raakte gewond. De brand is ontstaan aan de zijkant van het pand... en al snel sloegen de vlammen uit het dak. Inmiddels is het dak van het pand deels ingestort. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een paar duizend mensen hebben in Scheveningen meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. Om twaalf uur precies rende de meute de zee in. Met een temperatuur van 7,5 graad was het water warm voor de tijd van het jaar, maar toch ook gewoon koud. Koud, koud, koud. Oh mijn god. Koud. Ja, maar wel lekker. Lekker fris het jaar beginnen, super. Echt koud. Ik benam de adem, echt waar. Maar wel leuk dat ik het gedaan heb. Het weer droog en geregeld zon. Het is 7 tot 9 graden. Vanuit het zuidwesten gaat het later vandaag regenen en aan zee hard waaien. Morgenmiddag schijnt de zon af en toe. De rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het zo'n 10 graden. ANWB-verkeersinformatie. Door een reparatie op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... was de linkerrijstrook dicht bij Deventer-Oost. Er staat nog drie kilometer file vanaf Badmen, maar de weg is weer vrij.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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman, Bas van Werven en Jan Mon. Ja, welkom bij de eerste uitzending van Radio 1 Vandaag. Helemaal nieuw dus van de Avrotros. Vandaag ook voor de gelegenheid. U hoort het met z'n drieën, Bas, Jan en ik. Nou, we zijn er tot uh, half vijf met ook onze verslaggevers. Joris Kreugel bijvoorbeeld bij de nieuwjaarsduik in Egmond is. Die best wensen nog, Joris. Dankjewel jullie en iedereen natuurlijk ook een heel mooi 2014. En hier achter mij staan een heleboel mensen klaar in zwembroek en bikini. En die gaan zo een lekkere frisse duik nemen. Het is koud, het lijkt wel alsof het vries, maar het is 8 graden. Het aftellen is begonnen en deze meute die holt zo de dus zee straks meer. En dan gaan ze. En Han van onze verslaggever... die neemt de schade van oudjaar op in Almere. Waar in de Stedenwijk de kruiddampen zijn opgetrokken... na een turbulente oudjaarsnacht. En Michel Blok, die uh, is bij een uh, nieuwe trend vandaag, de nieuwjaarsfeesten. Ja, je zou denken dat op nieuwjaarsdag iedereen met een kater naar het Schans springen zit te kijken. Maar ik sta tussen feestende menigte in de Melkweg in Amsterdam. Ja, het feest nooit. Kom, ophouden. is nooit, ik kom ophouden. Ja, Michel Blok dus inderdaad uh, onze verslaggever bij de nieuwjaarsfeesten. Maar ja, 2014, we zijn uh, over de drempel heen. Wat gaat dat nieuwe jaar ons brengen? Trekt de komende, het komend jaar de economie verder aan? Blijft het kabinet wel zitten? En hoeveel gouden plakken gaan we halen in Sochi? En hoe denkt u persoonlijk over 2014 en hoe dat jaar door te komen? Gijs Rademaker van het op Opiniepanel... die peilde de stand van het land en zit in de studio bij ons. Gijs, uh, welkom en uh, de allereerst beste wensen, jongen. Jullie ook, natuurlijk. Ja. Nou, we kennen het Opiniepanel al van televisie, van op televisie, Opiniepanel... Wanneer is het allemaal gestart eigenlijk? Nou, we vieren dit jaar ons uh, tienjarig uh, jubileum. We zijn begonnen in 2004. Mm -hmm. ja, dat was, ja, het, het waren de, de roerige jaren na Pim Fortuyn. Hè, toen, uh, uh, toen politici eigenlijk nog niet. Uh, ja, het werd duidelijk dat politici niet wisten wat er omging bij de mensen in mm -hmm. het land. En eigenlijk vonden we bij een vandaag destijds al uh, dat dat uh, ook een beetje voor journalisten uh, gold. Mm -hmm. uh, dus dachten we toen. ja. Hoe komen we uit die Ivoren toren? Hoe kunnen we die band met mensen weer herstellen? Laten we een panel beginnen. Ja. Een panel met tienduizenden mensen. En laten we ze gewoon gaan vragen wat die mensen precies bezig Wat is er veranderd in die tien jaar als je naar terugkijkt? Nou, we, zijn, we, zijn een stuk, uh, we hebben veel meer ervaring gekregen de afgelopen tien jaar. Mm -hmm. Maar vooral uh, hebben we het aantal peilingen uitgebreid. We, zijn, uh, we peilen nu niet alleen die 50.000 mensen die nu uh, lid zijn van ons panel. Ja. Even voor de duidelijkheid, was iedereen kan lid worden van het Eén Vandaag Opiniepanel. Je meldt je aan um, en dan krijg je van ons peilingen over alles wat er speelt in de samenleving. Nou, ja. dat doen we dus al tien jaar. We hebben dat uitgebreid uh, met peilingen onder jongeren tot 24 jaar. Mm -hmm. Dan vragen we uh, die groep over wat ze precies bezighoudt. En. En uh, uh, ook zijn we de afgelopen twee jaar gaan samenwerken met uh, regionale omroepen. Dus we kunnen nu ook peilen uh, wat de verschillen ja. tussen provincies zijn. Hoe goed ben je? Nou. Gaan we eens even, even de thermometer erin stoppen. Nou, uh, wat wij de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd... Ja. is, is ja, een instituut binnen een vandaag. Hmm. We hebben een heel team die gewoon ja, onderzoek. Het zijn geen webpolletjes, hè Bas. Het zijn gewoon, het zijn geen, geen, geen peilingen die je even op een site zet... Ja. waar een paar mensen aan meedoen en dan brengen we de uitslag. Het zijn echte grote peilingen, tientallen vragen... Uh, die gedegen uh, de uitslagen brengen, die we ook wegen. Ja. Geef eens een voorbeeld, want je hebt 50.000 mensen. Je kan iedereen natuurlijk vragen ja. hoe ze denken over politie. Maar je kan ook heel specifiek inschieten op een bepaalde groep. Hè? Zeker. Het mooie is, we hebben zoveel mensen... dus kunnen we ook van kleinere groepen peilen hoe ze erover denken. Bijvoorbeeld ja. uh, leraren op middelbare scholen. Mm. Ouders uh, met tienerkinderen. Uh, uh, maar ook bijvoorbeeld kiezers van een bepaalde partij. Henk Krol, die ging uh, natuurlijk op een gegeven moment weg. Uh, die moest opstappen. 50 plus, op, ja. op die dag kunnen wij letterlijk zijn achterban peilen... wat ze ervan vinden en of mm. ze ze bij 50 plus gaan blijven. Het werd toen meteen duidelijk dat de helft zou opstappen. Nou, ja. ze zijn op dit moment nog niet terug, de kiezers. Nee, nee. En het is nu 2014. Je hebt de verwachtingen voor 2014 gepeild. Ja. Uh, en, kort? Ja, dat doen we traditioneel elk, uh, elk jaar. Uh, nou, ik zie de laatste weken en maanden heel veel uh, positieve berichten... over de economie. Ja. En ik zie op dit moment heel duidelijk... dat daar bij mensen zelf in het land nog heel weinig van terug te zien is. Nou, daarvoor zijn we even de straat op gegaan. Want uh, voordat je de resultaten van de peiling met ons deelt... dit zegt men op straat. Ik ga mijn huis behouden. Dat gaat, je, dat gaat wel goed. Gelukkig heb ik een hele hoop overwaarden. Ik blijf lekker zitten waar ik zit. Uh, nee, ik ga geen nieuwe auto kopen. Nee. Ja, wij worden wereldkampioen. Ik ga met pensioen, dus uh, we hebben een huis. En, en we hebben het goed. En baan gaat denk ik ook wel lukken. Ben ik ben niet zo heel bang voor dit jaar. Schaatsen gaan we wel wat aan winnen, ja. Ik zie het uh, voor mezelf in ieder geval uh, heel rooskleurig in. Het gaat niet uh, gebeuren, die auto nieuw kopen. Nee, kijk wel uit. Wij hopen dat we wereldkampioen worden. Natuurlijk gaan we stemmen. Dat is een belangrijk recht en uh, dat zullen we zeker moeten gebruiken. Ja, afgelopen jaar is ook mijn baan gestopt. Maar ik ben voor mezelf begonnen en uh, daar zitten hele goede perspectieven in. Nou, sowieso natuurlijk Sven, Iedereen, Ja, dat zie ik wel... Positief tegemoet. Ik ga misschien ietsje losser met, met het geld om. De gemeente is toch hetgene waar je iedere dag in, in bent en waar je je leven leeft? Ik uh, denk dat ik wat zonniger de wereld in kijk. Blijf moed houden. Jee, wat een positieve geluiden, uh, nee, Gijs. Komt dat een beetje overeen met uh, wat jij dus speelt dan met je panel? Nou, de positieve geluiden over de Nederlandse economie, uh, wel. Laat ik daar dan mee uh, beginnen. Uh, wat hebben we onderzocht? Uh, hoe mensen, Dat doen we elk jaar. Hoe, mensen, uh, hoe groot hun vertrouwen is in de Nederlandse economie. Verwachten ze dat het het komende jaar beter zal gaan met die economie of niet? Nou, de afgelopen jaren was dat echt desastreus. 6 à 7 procent. Bijna niemand dacht dat het het jaar daarna beter zou gaan. Dit jaar is dat... Verandert. Het is zelfs verdriedubbeld. 24 procent, een kwart van de mensen denkt mm. dat het het komende jaar beter zal gaan... met de Nederlandse ekonomie. Maar het is nog maar een kwart, geest. Ja, het is nog steeds maar een kwart. Dat is, ja. dat nou, is ik vind het eigenlijk best wel veel. Mm. Want in hoeverre merk je nou daadwerkelijk in je leven dat het beter gaat? Ja. Toch blijkbaar zijn mensen gevoelig voor geluiden dat het beter gaat. Ja. Ze willen het graag. Ja, we horen het de afgelopen uh, maanden echt stevig dat het beter gaat. Kleine stukjes beter. En dat... Dat horen we. Dat horen we. We ja. horen het in de media, we horen het in de politiek. De vraag is natuurlijk, wat gaan we daar zelf als personen meedoen. Ja. Wat verwachten we voor onze eigen situatie? Nou, en daar zie je echt nog een heel groot verschil als ik mensen vraag. Ja. Wat verwacht u voor uw eigen portemonnee? ja, Dan zie je die stijging helemaal niet. Dan zie je maar zo'n 7% van de ja. mensen die zeggen dat het beter wordt. De meeste mensen die zeggen, ja, ik denk dat het gewoon slechter wordt. Of het gaat met, uh, over je pensioen, dat ja. daalt. Of je bent nog steeds bang om je baan te verliezen. Of je hebt nog geen baan. Of je uitkering staat onder druk. Dat zijn allemaal redenen waarom mensen zeggen, het is leuk wat ik hoor... Maar eigenlijk handel ik daar zelf voorlopig nog niet naar. Ze zijn heel voorzichtig. En dat betekent dus hand op de knip, hè? want dat willen we allemaal. Dan moet dan geld naar. Nou, we gaan daar straks wel uitgebreid over hebben. Maar ja, dat is toch een beetje dat. het verhaal. Hè? Iedereen denkt van: nou, rustig aan. Want bij mij is het nog niet goed, maar bij de buren gaat het beter. Dat is gek. Nou, je mensen handelen pas als ze echt op hun loonstrookje iets zien veranderen. En daarvoor, ja, ze... We zijn de afgelopen jaren, laat ik het zo zeggen, we zijn de afgelopen jaren echt stukken voorzichtiger geworden. Oh. Juist door die crisis. Ja. Oké, okay. positiever, maar voorzichtiger. Juist. <laughs> Gijf, wat, wat, wat kunnen we verder verwachten van jullie eigenlijk... met even nou, een van nou, op de opiniepanel? We pijlen natuurlijk uh, meer dan wekelijks zelfs. Dus uh, je kunt me de komende weken en maanden stevast hier, uh, hier verwachten. Mm. Um, morgen hebben we bijvoorbeeld een heel groot onderzoek... onder uh, brandweerlieden. Um, en uh, ja... Ik zie natuurlijk uit naar de komst van de gemeenteraadsverkiezingen... de Europese verkiezingen. Welke issues zijn precies belangrijk voor mensen en waarom? Nou, dat gaan we de komende weken en maanden allemaal vertellen. Ja. Eén die ben je nog vergeten. Politicus van het jaar, daar uh, ja. zorg jij ook voor. Wij organiseren natuurlijk uh, ja. als enige partij... de grote publieksverkiezing van Politicus van het jaar. Je hebt gelijk. De, die had er ook nog bij. Ja, ja. dat dacht ik. Gijs Rademacher, dank je Dankjewel. Okay. Agenten en brandweerlieden die zijn uh, tijdens de nieuwjaarsnacht... op verschillende plaatsen toch weer bekogeld. Met vuurwerk, met stenen, met glas. In Den Haag en Gouda moest de brandweer het ontgelden In, Am in Haarlem en in Utrecht de politie. Er zijn uh, alles bij elkaar tientallen aanhoudingen verricht. Verslaggever Jeroen Wollaars, jij bent in Schiedam... Hè, waar uh, vannacht zelfs ook de ME werd uh, opgetrommeld. Wat is daar gebeurd, Jeroen? Ja, dat klopt. Ik sta in de Nieuwe Maastraat in Schiedam. En dat is eigenlijk een heel gezellig straatje. Buurbewoners hebben echt hun best gedaan om wat van, van de feestdagen te maken. Er hangen pakjes in de bomen aan de... Aan de lantaarnpaaltjes die, die in deze straat staan. Allemaal heel gezellig. Gisteravond uh, was er hier een feestje. Uh, tot zover niks aan de hand. Totdat er ergens een brandje uitbreekt. Nou, de brandweer die kwam natuurlijk. Um, maar werd toen belaagd. Is althans het verhaal van de politie. Uh, door de feestvierers hier met het vuurwerk. Uh, toen heeft de ME... ...charges moeten uitvoeren om de boel weer rustig te krijgen. Uh, dus ja, toch een beetje een um, jaarwisseling met een randje hier geweest. Weet jij ook of er brandweerlieden gewond zijn geraakt? Weet ik niet, weet ik niet, nee. Uh, ik weet wel dat het uh, aantal incidenten tegen hulpverleners in de regio wel wat minder lijkt dan voorgaande jaren. En ik zeg lijkt omdat we bij de NOS op dit moment druk bezig zijn... om dat uh, uh, stad voor stad als het ware te inventariseren. En de eerste indrukken die we krijgen is... dat er minder geweld tegen hulpverleners lijkt te zijn geweest... als, uh, als voorgaande jaren. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk nog steeds gebeurd is. Maar of het hier in Schiedam ook echt gebeurd is... of er mensen gewond zijn geraakt, brandweermannen, dat weet ik niet. Zijn er mensen aangehouden, weet je dat? Ook dat weet ik eigenlijk niet, nee. Ik, uh, ik weet wel dat in Den Haag, waar ik net vandaan kom... daar zijn 66 mensen aangehouden. Uh, daar waren uh, toch wel weer wat autobranden. Uh, de politie zegt 38, maar het zijn er denk ik net iets meer. En ik heb daar ook wel met mensen gesproken, moet je je voorstellen... die hun auto nieuw op hun balkon hebben doorgebracht... kijkend naar hun auto, uit angst dat die mogelijk in vlammen op zou gaan... Um, wat ik ga van buurtbewoners hoorde... is dat het lijkt alsof veel uh, brandstichters op auto's met, uh, met buitenlandse kentekens uh, voorzien hadden. Uh, daar dus zeker 38 autobranden, misschien wel meer. Maar goed, als we naar heel Nederland kijken, wat ik net al zei, het druppelt langzaam binnen. Dan, dan lijkt het rustiger. Maar goed, rustig is natuurlijk wel een, uh, ja, een heel relatief begrip. Ja, en elke keer dat het gebeurt natuurlijk uh, geweld tegen hulpverleners, brandweerlieden bijvoorbeeld. Waar minister dus Blasterk nog eerder deze week, hij stond op de beurs en hij heeft u nog aandacht gevraagd. Uh, voor de situatie van hulpverleners. Zeker in dit soort situaties. Dat dat toch, uh, ja, er wordt misschien nog wat harder tegen opgetreden. Maar jullie gaan het uh, uiterlijk, uh, uiteindelijk allemaal inventariseren. En dan gaan we er meer over horen, Jeroen. Dankjewel ja. voor nu. Graag gedaan, later. Radio 1 vandaag. Tweede album Closer to the Heart, nummer 2007. Ze is een Nederlandse singer-songwriter en kreeg voor het debuut een zilveren harp. Spraken net met uh, ons gijs uh, kan ik wel zeggen over hoe de Nederlanders denken, wat ons het komende jaar zo min of meer te wachten staat. Hoe het met ons gaat, hoe het met de rest van Nederland gaat. Um, we gaan erover doorpraten over dat uh, 2014. Wordt het nou een jaar waarop de crisis achter ons laat. Hoe lang blijven er nou de lessen van de crisis ons bij? Um, daarvoor hebben we uitgenodigd Marlie Huijer... Um, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. U hoorde net uh, ook gijs uh, praten over hoe Nederlanders een beetje positie. Positiever zijn geworden over de economie. 24% verwacht dat het dus wat beter zal gaan komend jaar. Deelt u dat positieve gevoel? Ja, dat deel ik zeker. Hoewel ik wel denk dat we in 2014 nog niet echt eruit komen. Ik denk dat dat 2015 of 2016 wordt. Maar dat voorzichtige optimisme deel ik zeker. En uh, ik verwacht ook eerlijk gezegd dat op het moment dat zeg maar, het kwartje valt... en we opeens met z'n allen denken van hey, die economie gaat weer aantrekken... dat het dan ook razendsnel kan gaan. Dat mensen weer heel snel zullen gaan spenderen dan. Ja, want waar is dat dan van afhankelijk? Wanneer ga je dat doen? Als je ziet dat het met de buren beter gaat? Of, of als, als premier Rutte nog eens een keer een oproep doet? Uh, nou, van, volgens koop mij, toch volgens mij, en, en uh, Gijs had het er net mm. over het loonstrookje. Eh, ja. Volgens mij disciplineren we onszelf aan de hand van onze bankrekening. Als we geld op de bankrekening hebben staan en geen schulden hebben, dan spenderen we. Als we het idee hebben: van... oh jee, we kunnen niet rondkomen, dan gaan we, gaat meteen de knip weer uh, dicht. En eh, dat is denk ik een heel oud en ook heel Nederlands mechanisme. We zijn natuurlijk toch een Calvinistisch volk... wat, wat erg van, van sparen houdt en van zekerheid houdt. Maar zodra we ook het gevoel hebben van hey, er, is, er is genoeg... dan zijn we ook, ook weer zodanig dat we weer heel veel geld uit gaan geven. Maar blijkbaar eh, herkennen we wel eh, signalen dat het beter gaat... voordat het zover is met een loonstrookje. Maar tot die tijd zijn we dan dus heel terughoudend. Want ik herinner me bijvoorbeeld aan het begin van de crisis... toen was het verhaal van, nou met mij gaat het eigenlijk wel goed met de rest van Nederland en met de economie gaat het wat minder. Hè? Dat mensen zoiets hadden van hoezo crisis. Nou, dat is in de loop van de jaren omgeslagen eigenlijk in een heel ander gevoel. Van met mij gaat het nog niet goed, maar blijkbaar gaat het met de rest en met de economie wat beter. Dus het gevoel is er al. Alleen die actie om daadwerkelijk geld uit te geven, daar zijn we dan. Daar, we lopen niet vooruit daarop. Ja, je zou het eigenlijk in een wat langer perspectief moeten zien, want uh, Nederland is vanaf de jaren zestig uh, in, in, in, in grote mate steeds rijker geworden. We zijn een enorm welvarend land geworden. En ook, uh, ook al zijn we in crisis, alsnog hebben we een enorme welvaart. En het overgrote deel van de Nederlanders, die leeft dus ook nog met een behoorlijke welstand. En ja, dus er is natuurlijk een kleinere groep die, uh, die het slecht heeft, maar overal, en dat geluid verdwijnt natuurlijk niet, dat we, dat we zeker... Op wereldschaal een erg rijk land zijn. Mm. Nou, als. Ik veronderstel dat op het moment dat duidelijk wordt dat die economie aantrekt... dat die grotere groep, die het dus eigenlijk de hele tijd al redelijk goed heeft... dat die ook weer sneller zou zal gaan spenderen. Ja. Nou, dan worden er meer huizen verkocht, uh, dan trekt de economie weer aan. Als de economie aantrekt, gaat het bedrijfsleven het weer beter doen. Worden de, gaan de salarissen weer omhoog. Nou, noem maar op. En dan... Dat is een zelf, zichzelf self uh, self prophecy ja, Self-propelling, ja. economie. Ja. Toch als we nou even kijken naar alle mooie uh, plannen... die. Het kabinet had, Rutte, die op televisie in april verklaarde: u moet een auto kopen, dat helpt dus totaal niet. Want dat krijgen ze niet de kop in. Nee, maar dan, ik denk dat de Nederlander dan inderdaad te, te veel geregeerd wordt door wat de, wat, door de uh, bankrekening. De, nee, door de protestantse ethiek. Yeah? Okay. We hebben ja wat ik zou zeggen, eeuwenlang zijn wij geregeerd door een, een werkethiek. Waarin we weten van we moeten zoveel mogelijk sparen, zoveel, zo hard mogelijk werken, maar niet dat geld uitgeven. Maar op de bankrekening zetten. Ja. Want daar word je heel erg rijk van. Gijs? Ja, het, het valt mij op. Juist toen Rutte dat zei: het vertrouwen in. Het kabinet was toen al flink aan het dalen. Een kabinet wat toen al in de problemen zat... wat aankondigde te moeten bezuinigen... Hè, medio vorig jaar. Ja, als dat dan een oproep doet om nog verder... Uh, of om vooral geld uit te geven... Ja, dat valt natuurlijk bij... Ja. Ja, toch wat die, die licht argwanende burger die ja. we toch ja. zijn... dat valt gewoon uh, in, in verkeerde aarde ja, Beledigend misschien juist dan. Bijna wel, ja. Ja, ja. Um, U liet net even het woord disciplinerend vallen. Ja. Uh, discipline is een thema dat veel terugkomt in uw werk. Hè? U... Ja, ik heb net een boek geschreven over discipline, dus Precies, dat klopt. Inderdaad. Ja, dus ik denk ja. ik laat het woord ook maar gelijk maar even vallen ja. dan. Um, wij zijn eigenlijk van huis uit geeft u net ook aan een gedisciplineerd, spaarzaam volk, wat ja. nu toch met dat thema discipline een probleem heeft de laatste decennia. Begrijp ik? Ja, kijk, want we waren een heel gedisciplineerd volk. Een zuinig volk. Zeker tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Maar met de welvaart zijn we steeds meer gaan spenderen. En ook de, ik zeg maar, het, het, het, de hoeveelheid wat een gezin kan uitgeven... is ook werkelijk enorm gestegen de afgelopen decennia. Dus de neiging om een nieuwe badkamer aan te schaffen... een nieuwe douche aan te schaffen, een nieuwe auto... Nou, noem maar op. Het kon eigenlijk niet op in Nederland. En... Ja, daar plukken we nu ook de wrange vruchten van. Mm. Maar blijkbaar, Want, als het erop aankomt vallen we daar wel weer op terug. ja We ja. kunnen dus kennelijk kunnen ook heel nog. snel weer bezuinigen ja. en zuinig aandoen. En, en wat je ook ziet is dat we op een of andere manier heel slim zijn... om ook weer onze sociale netwerken in te schakelen... om uh, op een zuinige manier te overleven. Ja. En die, die hele gedachte ook van de participatiesamenleving... die opeens opgekomen is, heeft heel veel te maken met het feit... dat wij uh, snel denken van kunnen we spullen ruilen, kunnen we dingen delen... hoe kunnen we op een zuinige manier met elkaar uh, door die Heen komen. Ja, dat past helemaal niet in de mentaliteit. Als we uw, uw uh, theorie nou toepassen op, op de banken... de rol van de banken uh, die we de afgelopen jaren hebben gezien... ook het laatste decennium zo'n beetje hebben gezien... Dat kon ook, het kon niet op. Uh, het spenderen werd juist bevorderd ook. Het vertrouwen is totaal weg in die bankaire sector... Ja. Hoe komt, dat, hoe komt dat terug? Komt dat ook weer vanzelf? Uh, omdat ja. we zien dat banken wellicht wat disciplinairder worden? Nou, Ik hoop eerlijk gezegd dat dat wel zo is. Kijk, wat, wat fascinerend is, is dat het daar dus opeens de bovenlaag is... die heel ongedisciplineerd is geworden. Mm -hmm. He, er wordt altijd gezegd dat de onderlaag ongedisciplineerd is. Maar hier is het de bovenlaag. Of die bovenlaag daar werkelijk iets van geleerd heeft... ik durf het te betwijfelen. En ik hoop eerlijk gezegd dat de, degene die het geld naar de bank brengen... dat die op een of andere manier via de media... Uh, via uh, dat dat ze, dat ze hun geld van de ene bank naar de andere bank zetten... meer hun uh, macht gebruiken om die uh, bankdirecteuren etcetera, onder controle te houden. Mag ik u nog iets voorleggen waar we de komende, het afgelopen jaar... heel veel mee te maken hebben gehad? En ongetwijfeld ook het komende jaar de privacy. Als, het gaat, hè, als er ergens de stop eraf is, dan is het dat natuurlijk wel van alle kanten. We wisten al dat als wij zitten te Facebooken dat iedereen uh, meekijkt... maar uh, wat er met Snowden uh, allemaal, allemaal natuurlijk is vrijgekomen is enorm... Hoe gaat ons dat het komende jaar verder beïnvloeden, denkt u? Ah, ik denk dat ze daar eh, voorkomen, de, de, onze, de, de, bijna het hele jaar mee bezig zullen gaan. He, omdat eh, inderdaad dat besef dat iedereen de hele tijd meekijkt, dat is zo alles doordringend. En eh, ik verwacht inderdaad dat er eh, politieke regelingen zullen komen, dat ook de overheid strenger zal gaan denken van hoe kun je dit reguleren, maar vooral ook dat internetgebruikers zelf hun gedrag zullen veranderen. Je ziet nu eigenlijk al op Facebook dat mensen minder private dingen op, de, op hun site zetten. Dat ze wat aarzelender zijn in het gebruik van Facebook... en andere sociale media. Dus ik denk dat dat enorme consequenties zal hebben. Ja, maar ook dat wij gaan leren daarmee om te gaan en daarop te anticiperen eigenlijk. Ja, ik denk sowieso dat je als gebruiker moet proberen om een, ja, ik zou zeggen een zo complex mogelijke identiteit te ontwikkelen. Dus Google op zoveel mogelijk sites zorgt dat je een, een, een volstrekt onherkenbare identiteit krijgt. Niet door te weigeren, maar juist door zoveel mogelijk dingen te doen. Is dat een thema, Gijs, wat jij ook nog tegenkomt bij de mensen in het panel? De privacy? Ja, dat is, dat, daar is heel moeilijk wat over, uh, wat over te zeggen. Uh, ze geven al zoveel hè, als we nou, met jullie in gesprek zijn. Mensen, juiste <laughs> mensen uh, die in ons panel zitten, daar weten wij natuurlijk uh, heel veel van. Ze zijn anoniem, hè. let op Ik zeg je het je er, er maar eventjes uit. heel duidelijk bij. Je bent anoniem, maar we weten wel alles van ze. Dus uh, ja mensen worden langzamerhand voorzichtiger. Um, en ze zijn natuurlijk heel kritisch over alles wat over... Uh, een strenge overheidshand gaat, strenge overheidsingrijpen, zeker met dit soort uh, zaken, als snowden. Veel, uh, ja, heel kritisch. Maar uh, hoe dat echt met Facebook zit, daar hebben we nog geen onderzoek naar gedaan. Nee. Hmm. Dat komt misschien nog wel komende tijd. Maar ja, is natuurlijk boeiend uh, om je daarmee bezig te houden. Maar u gaat het uh, komende jaar positief in? Uh, zeker, ja. ja. Nou, dan doen wij dat met u. Ja. <laughs> Dank dat u hier was, Marlie Haier, hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En wat kunnen de Malinese verwachten van onze jongens en omgekeerd? De antwoord op die en meer vragen krijgt u na het National met Renate Evers. Dit is Radio 1. De meeste politiekorpsen zeggen dat de nieuwjaarsnacht in hun regio zonder grote incidenten is verlopen. Toch zijn opnieuw ambulancemedewerkers, brandweerlieden en politieagenten bedreigd. Het ging onder meer mis in Enschede, Tiel en Schiedam. Bij de eerste hulp hebben zich 46 mensen gemeld met oogletsel door vuurwerk. In een gebouw met studentenwoningen in Nijmegen woedt een uitslaande brand. De 35 bewoners raakten niet gewond. Inmiddels is een deel van het dak van het gebouw ingestort. Oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De hoofdprijs van de postcode loterij van bijna 43 miljoen euro is gevallen in het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder. De helft van het bedrag gaat naar de deelnemers die de hele postcode goed hebben, dus inclusief de twee letters. De rest gaat naar alle andere deelnemers in het dorp en iedereen in Vrouwenpolder heeft dezelfde vier postcodecijfers. En paus Franciscus heeft opgeroepen tot verdraagzaamheid in zijn eerste nieuwjaarstoespraak. Hij zei dat mensen moeten accepteren dat iedereen anders is. Geweld moet voor eens en voor altijd zijn afgelopen, zei Franciscus. En tot zover het nieuws. Radio 1 vandaag met Bas van der Ven en Suzanne Bosman. Het is bijna half drie. Dit is het jaar waarin de Nederlandse krijgsmacht weer zal acteren op het internationale podium. Onze jongens komen stabiliteit brengen in het Afrikaanse Mali. Een land dat het afgelopen jaren in handen dreigt te vallen van de jihadisten. We praten erover met journalist Herbert van der A. schrijft een boek over de tuareg strijders in Mali. Herkenbaar aan die mooie blauwe koppen volgens mij en hun grote tulbanden. Uh, uh, dat boek. En met Yvonne Gerner. Ze woont en werkt al ruim vijf jaar op het platteland met de lokale bevolking. En schrijft wekelijks in haar blog hoe het is om als allochtoon in Mali te wonen. Maar eerst gaan we naar kolonel Joost De Wolf. Die gaat vanuit het VN-hoofdkwartier uh, daar in Mali de Nederlandse militairen aansturen. Uh, meneer De Wolf, goedemiddag. Allereerst het allerbeste. Voor dit jaar wordt een belangrijk jaar voor u. Ja, niet alleen, voor, niet alleen voor mij, maar ook voor, uh, ook voor, ook voor mijn vrouw. Uh -huh. uh, ook voor u het, uh, het allerbeste voor, voor 2014. Dank u. Zeg, nou bent u in Mali geweest. U gaat binnenkort inderdaad dus zonder vrouw. We zien de voorbereiding eruit. Wat, wat heeft u daar aangetroffen in het kamp? Nou, ik, heb, uh, ik ben een aantal keer in, uh, in Mali geweest. Uh -huh. uh, zowel in Bamako als in het noordoosten in de richting van Gao en uh, Tidal. Nou, Bamako is relatief rustig en uh, ook relatief veilig. Gauw uh, was een aantal maanden geleden nog heel stil en er uh, was uh, eigenlijk nog heel weinig, heel weinig te zien weinig bedrijvigheid. Maar een maand geleden was ik daar terug en uh, ja, dan zie je de bedrijvigheid weer terugkomen. En uh, in ieder geval wat ons is opgevallen is dat we heel erg welkom zijn. Oké, okay, dus geen bedreigende situatie, geen contact met jihadisten gehad? Die proberen... nou, ik heb zelf, zelf geen contact met die Nee, gehad. dat begrijp ik. Nee, nee. Maar die, die dat contact misschien opzoeken ook, hè? Of die nog steeds proberen hun invloed uh, te doen gelden? Ja, absoluut. Dat, dat is natuurlijk een geval. We gaan er ook niet voor niks heen. Nee. Uh, dat is ook de reden, überhaupt, dat, uh, dat, dat de VN daar zit. Maar hm. hoe merkt u dat u zo welkom bent? Uh, hoe spreken de mensen u aan daar? Nou, ik ben nagesproken in het Frans. Uh, dat, dat beheers ik goed. Uh, en dat... Uh, ja, dat, dat ja en nu zeggen ze dan? Ja. ja. Wat zegt u. dan zeggen ze bij nu en dan zeggen ze dat ze dat ze blij zijn om u te zien. Nou, ze zijn ja ze zijn blij, uh, blij om ons te zien. Uh, en ze wilden dan ook graag weten wat we, dan, uh, wat we mee gaan nemen, wat waarmee we komen, wat onze intenties zijn. Ja, we hebben vrij uitgebreid met, uh, met de plaatselijke bevolking gesproken. Is het niet bijvoorbeeld moeizaam, uh, u gaat zo'n actie nu optuigen met al die, al die militairen. We hebben dat in Afghanistan ook gezien, dat was ook een hearts and minds missie. En die is toch gewoon volledig in het, in het gezicht ontploft, kun je bijna stellen. Hè? Hoe zeker ja, weten we ik... dat het nu hier niet gebeurt? Er, er zijn natuurlijk wel hele grote verschillen tussen Afghanistan en, en Mali. Uh, als we alleen al over het land praten, Mali was tot voor kort een relatief stabiel land. Uh, wat de zaken goed voor elkaar had. En, uh, dus dat, we, we gaan daar geen, geen nieuwe dingen brengen in, uh, maar dat was in Afghanistan denk ik een beetje anders. Hmm. Uh, toch, ja, maar toch, uh, u, gaat er, u gaat er niet voor niks naartoe, hè? De situatie was dusdanig dus slecht vorig jaar dat u uh, besloten heeft een missie op te tuigen, toch? Nou ja, ik heb, ik heb zelf niet besloten nee, om een missie okay, op te nee, tuigen. Nee, oké, nee, u moet hem uitvoeren, laten we het zo stellen. Nee, dat begrijp ja. ik, maar ik neem nee, aan dat u... Is, is besloten om een missie op te ah. tuigen en u heeft helemaal gelijk. Dat is natuurlijk niet voor niks. Nee. Stel, als ons land vertrekt, eh, komt de jihad gewoon weer terug? Nou, ik, ik wil niet meteen de relatie leggen tussen het vertrek van Nederland okay. en, uh, en de terugkomst van de jihad. Want oh. zo groot is onze bijdrage ook weer niet. Uh -huh. wanneer, wanneer is het wel een succes, Middel? Ja, ik, ik, kan, uh, ik kan u wel vertellen wat de VN vindt uh, van, het, uh, van het succes... maar als het gaat over wat Nederland als een succes vindt uh, of beschouwt... dan zult u toch echt bij, uh, bij, de, bij de regering moeten zijn. Die Goed. kunnen dat beter bepalen. Goed, wat maar dat de betreft heeft... ja, enige druk, want dat natuurlijk ook het verhaal was... wij moeten ons daar laten zien om weer een plek op het wereldtoneel te krijgen. Nou, ik weet niet of dat meegespeeld heeft. Ik denk dat, uh, ik, ik denk dat het hier meer gaat om, uh, om een stuk uh, internationale rechtsorde die we graag, uh, die we graag willen herstellen. Uh, en ook uh, helpen van het, uh, van het land Mali, wat, uh, wat, wat ook in, uh, in andere opzichten al een hele tijd uh, in onze focus ligt. Helpen in welke zin? Nou, het, het land weer uh, zodanig op poten krijgen dat ze in staat zijn om, een, uh, om, om zelf uh, het heft in handen te nemen en ervoor te zorgen dat, dat die jihadisten geen kans krijgen in hun land. Nou, Gerbert van der Aijen in de studio, dank meneer de Wolf, die schrijft dus een boek over de Touareg strijders in Mali. Uh, u bent er geweest, veel gezien. We horen net de kolonel zeggen, nou we gaan er stabiliteit brengen, we gaan er weer wat uh, economische hervormingen of wat prosperity brengen. Uh, hoe ziet u dat eigenlijk meneer van Aa? Nou, ik, ik denk dat de Nederlandse soldaten inderdaad heel welkom zijn. Uh, vooral door de bewoners van, van Gao. Die, ja, die hebben een jaar lang onder een streng islamitische heerschappij geleefd. En er zijn handen afgehakt van dieven. Uh, er mocht niet meer gevoetbald worden. Uh, je mocht geen uh, muziek, uh, westerse muziek meer luisteren. Dus ja, de mensen in Gao zullen denk ik heel blij zijn... dat er een, een, een groot, uh, uh, veel Nederlandse soldaten in de buurt zijn... die die jihadisten buiten de uh -huh. stad kunnen houden. Maar het probleem is natuurlijk dat die jihadisten wel de stad uit zijn gejaagd... maar in de woestijn, in de omgeving nog steeds rondhangen. En af en toe raketten afvuren op, op Gao. Dus... Uh, uh, in, in, in die zin uh, ja, zijn die jihadisten niet verdwenen. En om ze in de woestijn echt onschadelijk te maken, dat wordt, wordt een hele kluif. En Want dat dat is een... wordt denk ik wel heel, een hele moeilijke opgave voor de je, Nederlandse militairen. En kan je dan een parallel trekken met Afghanistan, wat ook echt een guerrillaoorlog werd van mensen die daar elke steen kennen en wij niet? Met Bermbommen en wat iets meer zijn. Ja, precies. En je weet niet wie je moet vertrouwen, denk ik. Dat is het grote probleem. Ik bedoel, Nederlands doel wat ik de afgelopen maanden voortdurend hoorde was dat Nederland inlichtingen moet gaan verzamelen. Maar de vraag is, bij wie verzamel je die inlichtingen? Ik bedoel, De, de, de Tuaregs zijn er de afgelopen jaren heel erg bedreven geraakt om voortdurend wisselende allianties te sluiten. Dus op een bepaald moment had je bijvoorbeeld de burgemeester van Kidal... waar, waar die, die, die, die stad die ik net voorbij hoorde komen. Die was op een gegeven moment was die, was die lid van een soort... Ja, hij was burgemeester, dus gerespecteerde, notabel. Op een gegeven moment sloot hij zich aan bij Al-Qaeda. En nu is hij gewoon weer weer terug uh, bij, uh, ja, bij bij de de gerespecteerde notabelen dus nu nu is uh, is die is, is zijn familie weer gekozen als als parlementariër en ik weet niet precies of dat hij misschien is hij zelf ook wel weer gekozen als par parlementariër ja, dat... maar dat het ja, is me niet helemaal het duidelijk. Het klinkt als opportunistisch gedrag. Je kiest voor de partij die aan de winnende hand is. Dat ja, een? Dus inderdaad, op het moment dat je inlichtingen wilt gaan verzamelen... Ja, je weet nooit of dat hetgene wat je verteld wordt de waarheid, uh, de is. waarheid is. En zo'n Touareg ja, vindt zijn eigen familie toch belangrijker... dan een Nederlandse soldaat uh, die, die, die, die daar voorbij komt. Ja. En misschien Mali over twee jaar weer weg is. In Mali woont mevrouw Yvonne Gerner uh, al ruim vijf jaar daar. Uh, goedemiddag mevrouw Gerner. Goedemiddag. Waar woont u precies? Um, ik woon uh, in de buurt van de stad Lotti. Het is uh, midden Mali, op de grens naar het noorden, zeg maar. Dus uh, ja, het is toch wel nog 700 kilometer van de hoofdstad vandaan. Ja, hoe zou u de situatie daar uh, omschrijven? Als het gaat om uh, ja, de geweld en jihadisten. In de afgelopen twee huizen is hier zo dat het, uh, de mensen ontzettend veel armer zijn geworden. Uh, uh, het is al een heel erg arm land. Maar door het wegvallen van het toerisme en door alle problemen met de capaciteit... hebben heel veel mensen uh, die kleine bedrijfjes hadden, alles verloren. Uh, de mensen zijn uh, gelaten en er is weinig uh, hoop. Dat is wel wat ik hier omheen hoor. Is het voor u zelf ook wel eens bedreigend daar? Sorry, wilt u de vraag nog een keer aan? Of de situatie voor uzelf uh, daar ook ja. wel eens bedreigend is? Nou, dat heb ik eigenlijk nooit zo ervaren. Uh, 10 januari vorig jaar, uh, toen de jihadisten deze kant uitkwamen, uh, heb ik, uh, ben ik een keer tijdelijk weggegaan. Uh, ik heb uh, me ongerust gemaakt. Dat, dat is uh, beter uitgedrukt. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik echt levensgevaar mezelf bevond. Maar ik ben uit veiligheidsoverwegingen een tijdje even weg geweest. En wat betekent het voor u dat er een, een missie met een, een Nederlandse militaire komt? Ja, het betekent voor mij niet direct veel. Want de militairen zullen naar het noorden gaan. En dat is hier ook nog een heel eind vandaan. Um, ik, ik, ben, ik heb wel, wel vragen bij de missie. Um, en dat zit in het... Ik las op het, uh, op het internet dat de missie van de Nederlandse militairen is op z'n van, uh, ...van het hele uh, gebeuren. En, ja, ogen uh, en oren, ja. ja. Mm. Dat, dat, dat, als je mijn blog leeft, ik probeer al vijf jaar uh, hier samen te werken met de bevolking. Mm. en uh, Je oren en je ogen moeten gewend zijn aan een andere vervelingskamer. Ja. Ja. Uh, de mensen denken anders, de mensen zijn anders. Mm. En uh, om een voorbeeld te noemen, het is uh, in de Marinese cultuur niet gebruikelijk. Om iemand de waarheid te vertellen. Dat Juist. vinden ze onbeliefd, dat is respectloos. Dus je vertelt datgene wat je denkt dat de ander wil horen. Juist, dat is een hele mooie, want dat mooi, is, zei Gerbert dat van der Aan dus net ook. Heel erg uh, ...je ja. in moet leven in deze natuur... ...om op geventies te krijgen... Te begrijpen ja. uh, wat er om gaat en wat er gebeurt. Ja, mevrouw Gerne, dank u wel. Ja, de lijn is ontzettend slecht. Dank voor uw toelichting. En eigenlijk zegt u inderdaad wat, wat Gerbert van der Aan... ...net ook al zei, bevestigt u. Uh, Kunnen we nog even terug naar de kolonel De Wolf. Meneer De Wolf, uh, u hoort het nu. Inlichtingen verzamelen, dat moet u gaan doen. En als u iemand spreekt daar ter plaatse... ...dan krijgt u wellicht de waarheid niet. Dat is lastig lijkt me ja dat dat zou ook heel lastig zijn als het uh, als het zo zou zijn dat we dat uh, we alleen maar uh, onwaarheden zouden krijgen. Maar het verzamelen van indichtingen waar wij het over hebben... is, is een kwestie van uh, verzamelen van informatie van verschillende bronnen. En uh, die bronnen die moeten na verloop van tijd bevestigd worden. En pas dan kan je er iets mee doen. Ja, en dat, maar... is, dat is een beetje het idee. En we gaan niet alleen maar praten met mensen... maar we gaan uh, we, we zeker ook in met, uh, met helikopters. Die, uh, die sensoren hebben waarmee we heel erg ver kunnen kijken. En we gaan ook met mensen verder op het, uh, het terrein in... om, uh, om, om da ook, ook daar te praten met, uh, met, met de bevolking. Dus u gaat ook ja, echt militair... De hele Helikopters met sensoren, wat moet we nou weer voorstellen? Nou, er zitten, er zitten radarsystemen aan waarmee je heel erg ver kan kijken. Dan kan je dus mensen je... zien bewegen bijvoorbeeld? Dat kan bijvoorbeeld, ja. ja. En wat nog meer? Nou, en we hebben, er wordt een, een eenheid aan, uh, aan special forces ingezet die, uh, die verder weg gaat. Uh, die meer het, meer het terrein ingaat. En we coördineren natuurlijk ook heel veel met, uh, met, andere, met de andere missie, de Franse missie in het, uh, in het gebied. En bij elkaar komen daar heel veel, komt daar veel informatie uit. En die informatie gaan we analyseren. En daar komt weer een plan uit. Juist. Gerbert van der A, uh, dit verhaal zo horend. Het is een hele technische missie. Ja, nee, en het probleem is natuurlijk dat er, zijn, er is heel veel verkeer in het noorden van Mali. Mm -hmm. Vanuit Gao, Gao is een smokkelnest uh, mm -hmm. al twintig jaar lang. En vanuit Gao vertrekken allerlei pick-ups vol met, met illegale handelwaar naar Algerije, naar Niger, naar, uh, soms zelfs helemaal naar Libië. Ja. Um, en, en er zijn ook gewoon Tuaregs die daar wonen... en die hebben familie in Libië. Dus ik had uh, een paar dagen geleden nog een bevriende Tuareg uh, uit, uit Libië aan, aan de, de telefoon. Die komt oorspronkelijk uit Mali. En die was nu onderweg vanuit Libië naar, naar Mali. Uh -huh. Gewoon met de auto. Ja, ja. Dus inderdaad, als, als je... Ja, die auto's zien wij dan rijden vanuit de lucht, maar je weet natuurlijk niet wie, wie, wie zit zich... daarin. En, en je kunt een, een, een jihadist ook niet, niet herkennen in nee, eerste staat er niet instantie. Op, nee. Ze hebben inderdaad ook allemaal sluiers en zo. Dus uh, uh, ja, dat zijn echt hele, hele grote problemen. En, en de smokkel is ook heel belangrijk om, om de armoede te bestrijden. Ik bedoel, uh, in het noorden van Mali kon redelijk goed overleven doordat die smokkel ja. van sigaretten... van uh, drugs, mm -hmm. uh, benzine en diesel... dat levert allemaal geld, geld op. op. En ja. dat, Op het moment dat Nederland dat gaat bestrijden, die smokkel... dan zie je ook de levensstandaard ja. dalen. En die is al vrij laag, dus dan wordt het nog lager. Dus dat zijn ook twee dingen ja, die worden op een hoop gegooid... maar dat zijn eigenlijk twee verschillende Verschrijd, dingen. Ja, smokkel precies. en djihadisme, dan, ja, oh. dat, dat, dat, dat komt samen daar... Maar je moet het niet samen zien. Een mooi advies aan het adres van kolonel Joost de Wolf om daar rekening mee te houden. Dankjewel. Journalist Gerbert van der Aa en Yvonne Gerder, die woonachtig is in Mali. Boskijks met Georgia is dat. Radio 1 vandaag. Ja, voor de inwoners van het Zeeuwse dorp Vrouwenpol is het nieuwjaar hartstikke goed begonnen. De hoofdprijs van de postcode-loterij: 42,9 miljoen euro groot. Die is daar in dat dorp gevallen. Een dorp met 1100 zielen en het mooiste is: ze hebben maar één postcode. Presentator Gaston Starreveld is onderweg naar Vrouwenpol. Ik doe het een beetje op. Sorry jij dat altijd doet, Gaston. Hoe is het? Hallo. Ik zeg een hele goede middag. Nou, we zijn onderweg inderdaad. Ja. En het is een, ja, een spannend moment. Vanmorgen hebben we in koffietijd bekendgemaakt... dat het plaatsje uh, Vrouwenpolder in de prijs is gevallen. En daar gaan we de grootste prijs ooit... die we hebben mogen verdelen... die gaan we daar uh, verspreiden. Ja, de winnende postcode is? De, de code die heb je. En het is zo leuk dat het hele dorp Vrouwenpolder gewonnen heeft... Ja. En vanavond, tijdens het sprookje afkoosten, gaan we de letters bekendmaken. En tegelijkertijd, in datzelfde sprookje, worden sprookjes werkelijkheid. Ja. Want dan zullen er een heleboel mensen hun bankrekening aanzienlijk uh, in stijgen. Ja, die postcode die is 4354. En inderdaad, dus dan gaat het. Uh, de, de, de, er is dus één straat die verdient ontzettend veel, want dat is met die letters erbij. Maar wat ja. krijgt de rest dan zo'n beetje? Nou, dat is nog nooit voorgekomen. Daarom vinden we het zo ontzettend leuk. Je hebt in Spanje de El Cordo, de bekende loterij die daar een, een, een hele ja. stad laat winnen. Ja, de nou, dikke dat gebeurt, ook, dus ja. Nu, dat gebeurt dus nu in Nederland ook... dat dus inderdaad die 1.300 inwoners... mits ze maar meespelen... en ik hoop maar dat ze meespelen... op hun lot een aanzienlijk bedrag gaan... ik mag het nog niet verklappen... maar het is nog nooit voorgekomen. Nou, wij rekenen even snel mee. 42,9 miljoen gedeeld door 1.100. 39.000 euro per inwoner. Nou, het is, uh, het is nog heel anders... want er is een verdeling uiteraard... want ja. de winnende body uh, 42,9 gaat door 2... Mm -hmm. En die helft daarvan die wordt dus verdeeld in de winnende postcode. De vier cijfers met de twee letters. En die ja. gaan dus vanavond dat bedrag verdelen. En ik zal je gaan vertellen, er komen in Nederland absoluut weer een aantal miljonairs bij. Ja, en die wonen in één straat in Vrouwenpolder. En de rest moeten doen met de rest. Dat wordt een beetje ongelijk. Ik, ik kan dat dorp dat wel aan, Gaston. Nou, ik zal wel toegeven, we doen het al een aantal jaren. En de postcode loterij vindt het heel belangrijk dat er veel waar zijn... Niet dat je maar tegen één iemand aankijkt die een enorm bedrag wint. Ja. En ik zal je vertellen dat degene in de wijk... die dus niet zeg maar, het grote bedrag op een rekening krijgen... ook dat is een bedrag waar nog jaren over nagesproken hm. zal worden. We gaan aanstaande zaterdag gaan we een heel groot feest daar vieren. Daar gaan we dat bekendmaken. Ja. En dat wordt inderdaad voor die inwoners, al daar wordt het ook een, een tophaal. Oké, okay, je rijdt met een grote postcode loterijtruck voor alle begrip. Daar zit niet het geld in, net Dat je niet wordt klemgereden bij Mannenpolder. Dat is naast Van den Nee, het, nee okay. we, we rijden hier inderdaad, we zijn nu in, uh, een 57 Kilometer verwijderd van, okay. van vrouwenpolder met die hele grote truc. Ja. En die is hartstikke leeg. Het enige wat erin is, is een 80 om de lampjes te laten branden. Maar hij wordt gebruikt als decor, inderdaad. Mooi, dankjewel. Gaston Starenveld van de Polskone Loterij bevrienden staatshoofden afluisteren, de gegevens van miljarden... telefoongebruikers opslaan, nou, dat is zomaar een hele kleine greep... uit het verhaal van 2013. En we hadden het er net al even over met uh, filosoof Marie Huijer. Het wordt ongetwijfeld ook het verhaal van 2014. Onthullingen van Edward Snowden over hoe de Amerikaanse veiligheidsdienst... NSA de wereld bespioneert. Wat hebben we van deze onthullingen tot nu toe geleerd... Is dit alles? Is er nog meer? Wordt 2014 misschien toch wel het jaar waarin we onze privacy een beetje terugwinnen op Big Brother. Bij ons uh, en gelukkig nieuwjaar internet-journalist Brenno De Winter. Brenno, jij was afgelopen dagen op een hackersconferentie in Duitsland. Als ik ja, zoiets in hoor, Hamburg. dan uh, slaat mijn fantasie toch een klein beetje op hol. Dan denk <lacht> ik, is dat een grote landparty waar allemaal ongezonde jongens bij elkaar zitten. Die uh, alleen maar via computers met elkaar communiceren. En kom <lacht> Uh, nou ja, dat is dan clubmaten. Dat is een, een, een net iets ander drankje, maar uh, een beetje is dat wel waar. Aan de andere kant, ze communiceren ook echt wel anders, hoor. En het zijn vooral mensen die heel erg veel van technologie snappen. Uh, de impact van, van dit soort dingen ook wel heel erg goed doorhebben. En die gewoon ook daarnaast ook feestjes gewoon vieren. Dus, ja, uh, het zijn net gewone mensen. Het zijn net gewone betreft... mensen, maar uh, alleen iets meer met de technologie bezig. Ja. En um, wel erg intelligent. En heel erg ook bezig nu met, met wat er gaande is. Met die on, uh, onthullingen van Snowden. Want dat raakt die mensen wel. Glenn Greenwald heeft op afstand gesproken. Julian oh, Assange ja. heeft er gesproken. Greenwald is de journalist die eigenlijk ja. zeg maar, de stem is van uh, Edward Snowden. Snowden ja. ja, inderdaad. Ja. En die, die momenteel ook uh, in Brazilië blijft uh, uh, op advies. Dus uh, via een videoverbinding gesproken. Julian Assange heeft via een videoverbinding... Uh, van ja. Ja, dus Vanuit de ambassade. Dus, dus ja... Uh, het, heel erg ging het hierover. En wat wel grappig was dat er een aantal lezingen waren over technologie... wat er gekraakt was. En een aantal dingen kwamen terug in een productcatalogus van de uh, NSE... waaruit bleek dat men die lekker al misbruikte. Dus um, je ziet dus nu dat, dat hackers ook aan het herontdekken zijn... wat de NSE eigenlijk al jaren doet. Mm -hmm. Kijk aan. En, en wat, ja. was, waren er onthullingen bij nog? Dingen die je ja. niet wist? Ja. Ja, wat, wat echt het verhaal was... dat was op de laatste ochtend... Uh, dat ze heeft ook in de spiegel gestaan... of in beeld gestaan... Mm -hmm. uh, die, die um, een, een reeks producten van de NEC, waarmee het mogelijk is... om eigenlijk alles in je um, privéleven in de gaten te houden... door echt iedere computer, iedere mobiele telefoon... op welke manier je eigenlijk ook maar wilt te kunnen aanvallen... en te kunnen monitoren. Ja. En als dat toch om een of andere reden niet lukt... dan is het zelfs mogelijk om tussen de verbinding te gaan zitten... door op knooppunten op internet in te breken. En het... het het daaraan is, is dat op het niveau van software... op het niveau van hardware, op het niveau van internet... het maakt niet uit, overal kan men gewoon toeslaan. Maar ook hardware hebben ze, want je zegt producten... hebben ze ook dingen, echt objecten, ja. stukken de elektronica die ze tussen plaatsen? Ja, wat, wat nieuw is, is dat, dat zeg maar in, in de basale stukjes hardware... die een computer helpen opstarten, mm -hmm. daar blijkt ruimte te zijn voor uh, kwaadaardige software... en de NSA blijkt dat al te doen... Um, het, het kan zijn dat het een server is op internet... en van sommige merken heeft de NEC zelfs daar toegang toe. Een harde schijf, ook daar op de hardware... kan de NSA um, ja, kwaadaardige software zetten. Dus zelfs al formateer je je harde schijf, dat maakt al niet meer uit. Want je bent al geïnfecteerd en je bent dus eigenlijk al slachtoffer. Hoe beschermen wij ons daartegen? De Amerikaanse rechter bijvoorbeeld heeft uh, vastgesteld... dat het niet mag ongebreideld doen wat de NEC doet op nee, dit moment. Nee, hij noemt het zelfs Orwelliaans... Ja. Uh, andere rechter die zegt van... Uh, die vindt het heel duidelijk wel opmerkelijk... maar die keurt het goed, want die zegt... ja, de wet staat dit toe. Uh, dus dat is nog heel ondu uh, onduidelijk. Um, wat je zou kunnen doen is... Um, uh, president Obama kan een deel van de bevoegdheden van de NSA... met één pennenstreek um, afpakken. Dat weigert hij structureel. En verder kunnen wij niet zo heel erg gek veel doen. Het is een systeem van 52 miljard dollar per jaar... wat er hierin wordt gestoken. En dat is gewoon heel moeilijk om je daartegen te verzetten is hier, um, maar misschien zijn er wel andere mechanismen. Maar wat je ook zag, is dat be uh, grote bedrijven, he, die zich bezighouden met gegevens, ja, Who, Google, Apple, dat die merken, dat, dat de klanten het allemaal niet zo prettig vinden. Nee, dat, dat is natuurlijk wel iets wat, wat wel interessant is, is dat de grote Amerikaanse bedrijven, en er gaan nu verschillende getallen rond, he, het zal 30 of 40 miljard gekost hebben, en dan zijn anderen zeggen weer 8 of 10 miljard, dus dat is onduidelijk hoeveel, maar het kost de Amerikaanse bedrijven geld, en dat is doorgaans een taal die Amerikanen wel verstaan, dus ja, dat, dat zou misschien nog enige druk kunnen uitoefenen. Uh, Zie maar je, je daar tekenen van? Je zegt het zo. Het, ja, ja, je ziet er wel tekenen van. Een van de dingen is dat er duidelijk ook een discussie is... binnen de Amerikaanse overheid. En daar komen elke keer bits and pieces zeg maar, van naar buiten. Uh, hoe moeten wij hiermee omgaan? En um, misschien moeten we toch die macht gaan inperken. John Kerry heeft gezegd dat de NSA eigenlijk te ver is gegaan. Hè, dus het wordt her en der wel erkend. Maar of dat allemaal voldoende is... om een systeem van 52 miljard dollar per jaar te ontmantelen... en of die vanzelf aan de kant stappen, dat waag ik te betwijfelen. Ja, hoe staan wij er in Nederland eigenlijk voor? Is die net zo erg, tussen aanhalingstekens? Nou, daar is geen bewijs van. Dus dat is, dat is heel moeilijk om te zeggen. Maar wat natuurlijk wel zo is... wij zijn een bondgenoot van de Verenigde Staten. Dus als de Nederlandse regering iets zou willen hebben... dan is niet uit te sluiten dat zij dat via de NEC alsnog kunnen krijgen. En je zou uh, ook informatie kunnen gaan vragen bij de NSA... die ze desnoods nog gaan vergaren. Uh, ik ben een van de burgers tegen Plasterk... die ook een rechtszaak tegen uh, de overheid of tegen de staat is gestart... in de hoop uh, juist dat te verbieden. Maar of dat gaat lukken, is nog een tweede. Moeten we ons ontzettend gaan wapenen en een voortdurend rekening En ja, Dat is dus heel lastig, hè? sinds de laatste onthulling... Um, sinds de laatste onthulling is het eigenlijk het helemaal niet meer duidelijk... wat je nog technisch kunt doen hiertegen. En het zal dus van een heleboel andere dingen moeten komen. En hackers zullen misschien opnieuw hardware moeten gaan ontwikkelen... die wel wat veiliger is. We hebben de hackers nodig. Absoluut. De Dank je wel. Ja, nou dacht u misschien dat uh, met uh, oud en nieuw vieren... zo uh, uh, mooi is dat het tot, tot gisteravond duurde. Maar ja, alleen maar oud en nieuw is zo 2013. En daarom ging onze verslaggever Micha Blok... bij een van de vele nieuwjaarsfeesten... die op dit moment in het land worden gevierd, uh, meevieren. Ja, oudejaarsavond vieren met in de ene hand een oliebol... en in de andere hand een glas champagne... terwijl je de conferenties zit te kijken... Dat vinden de mensen hier niet voldoende. En daarom vieren zij ook nieuwjaarsdag. Zoals vandaag in de Melkweg in Amsterdam. Het feest heet The Breakfast Club. En uh, begint, zoals de naam het al zegt, met een uitgebreid ontbijtbuffet. Nou, hier staat een uh, feestganger met een uh, banaantje en een, uh, en een glaasje bier. <laughs> dat is een mooie combi. Ja, dat is zeker een mooie combi. Maar... Heb je geslapen? Nee, nog niet. Nog niet. Maar dat komt zo meteen, komt het allemaal weer. goed. Hoe hou je het vol dan? Uh, ja... Verschillende dingen natuurlijk. hè. Banaantjes. Banaantjes, heel veel banaantjes. En dan lukt het wel. En dan lukt het echt. Nou, eens even kijken hoe fris deze feestgangers er nog bij zitten. Nou, Jullie zitten hier lekker aan een ontbijtje. En uh, zijn jullie vanochtend al hier begonnen met feesten? Of zijn jullie aan het doorfeesten? Ik ben tien uur vanavond begonnen met werken. Oh, gisteravond. Oh, gisteravond. Ik ben uh, sinds uh, half acht ben ik ongeveer klaar. Half negen eigenlijk. En uh, toen ja. heeft het nog een uurtje geduurd en nu ben ik hier. En ik heb even twee, drie uh, bakjes met Michelin naar binnen geslagen en nu gaan we ervoor. Ja. Je gaat gewoon door. We gaan gewoon door. Ja, ik bedoel, ja. ja, nee, ik wou eigenlijk. Ja, iedereen was zo van ja, Melle, je moet werken op oud en nieuw. Maar ik ben wel, ondertussen ben ik zo van ja, je, het zal wel, ik moet alsnog wel een beetje feesten op oud en Nieuwe, anders is er ook niks meer aan. Ja, en hier staat een van de organisatoren van de Breakfast Club, Brent Rosendaal. Dit nieuwjaarsfeest organiseer je nu voor de derde keer. En ook in andere steden zie je steeds vaker nieuwjaarsfeesten. Hoe verklaar je die trend? Mm, sorry hoor, ik heb mijn mond vol met breakfast. Maar um, nou, dat komt een beetje omdat de oud- en nieuwfeesten vaak heel erg duur zijn. Uh, en uh, dat toch uh, mensen ja, vaak heel erg dronken, heel erg druk. Er zit heel veel druk, het moet dan allemaal op die ene nacht gebeuren. En wat je ziet is dat het de laatste jaren dat echt een verschuiving gaande is. En uh, dat uh, veel mensen uh, oud en nieuw met de naasten uh, vieren. En dan uh, op 1 januari echt gaan feesten, meer op oh ja, echt een dansfeest. En hoeveel mensen zijn hier vandaag? Uh, er zijn er op dit moment uh, rond de 900. En ik verwacht uh, dat dat oploopt uh, naar 1500. We gaan tot 6 uur vanmiddag door. En uh, ja, mensen blijven steeds binnenkomen, dus... Het viel me op, ik sprak er net met wat feestgangers, dat de meeste mensen toch en oudjaarsavond en nieuwjaarsdag vieren. Dus ze gaan gewoon door. Ik, ik, ik weet in ieder geval dat er ook een flink deel is die uitgeslapen zijn. En die wel een kort nachtje hebben gehad, weet je wel. Maar die dan tot een uurtje of twee uh, nog feesten, drie, dan gaan ze een paar uur slapen en dan douchen en dan komen ze hierheen. En wat voor soort mensen komen hier nou op af, denk je? Mm, nou, hoogopgeleide kritische dansliefhebbers. Dus uh, en gemiddeld tussen de leeftijd van uh, 21 en 40. Zullen we eventjes naar de, naar de zaal lopen? Nou, dat uh, lijkt me een uitstekend plan. Wat hoor ik nu? Uh, dit is uh, Ork Electroniek. Dat is een uh, jongen uit Nederland. Die uh, speelt een uh, live met uh, ja, synthesizers en drukcomputers En uh, ja, de sfeer zit er al goed in, geloof ik. Ja, nou, die zat er inderdaad goed in. En die blijft hier ook gewoon aan het werk. Zometeen Jan Mom, die op mijn plekje gaat zitten. Tot zo.